omdat de planeet zo dicht bij de zon staat... is de reis van de BepiColombo erg ingewikkeld. Het duurt tot 2026 voor de zonde bij Mercurius is aangekomen. Het weer, vanochtend nog koud met wolkenvelden... en plaatselijk voorstaande grond. Later vandaag geregeld zon en weinig wind. Het blijft droog en het wordt een graad of 15. Yeah. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Quax van de ANWB.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 Wat? Toebak leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Er zijn zoveel knopjes dat je het verkeer indrukt. Maakt niet uit. Goedemorgen, Toebak leeft. Ja, wat voor dag wordt het? Ik zeg een saaie, regenachtige uh, zaterdagochtend, maar... Het zou, zou het ook, toch uh, een spatje zijn, hè? Het zou toch een tropische dag kunnen worden toebak ook. Toebak leeft op ja. deze tropische zaterdagmorgen. Ik had wel de verwachtingen gehoord voor morgen en morgen is hij wel weer uh, redelijk goed. Ja, dus, uh, ik snap er allemaal niks meer van. Uh, nou goed, Al die bloemen die in bloei staan als ik deze kant op fiets. Ja, dat? Morgen, Goeie. ja dat zie ik natuurlijk nooit. Hè, want ik, uh, ik rij in ja, rijd in de auto. Je rijdt de auto, je rijdt hoog. Ik zal, uh, ja, dat ook natuurlijk. Ja, ik zal op de terugweg mijn ogen even goed open doen. In plaats van alleen maar voor me uit te kijken natuurlijk. Ja. En ook dat mobieltje even naast me neerleggen. Ja, doe nee, dat vooral. Nee, zonder gekheid. Ik, ik doe echt in de auto doe ik niks met mijn mobiel. Echt niet. Het is echt uh, levensgevaarlijk. Ja. Nou, het is uh, zaterdagmorgen. Ja, het is, uh, het is... Nu kan ik wel de vraag stellen. Waar ben jij je mis jij? nou? Je mis je, je, je nou? Hij is weg. Ja, Marcus, was het een beetje grieperig of zo? Ja. Een, uh, heb je gestuurd? Ja, hij heeft, uh, hij heeft het zwaar. Ja, hij is het zwaar. zwaar. Ja, ik denk dat hij toch de sterkste man te, in ons, hij is in ons jongste, midden? En hij is de jongste. Hij de jongste. toekomst en zo. Hij, hij moet echt ons geld nog gaan verdienen. Als wij straks met pensioen gaan, dan heeft hij het geld. Uh, van ons, uh, nou, uh, dat is toch even anders, denk ik. Uh, nou ja, goed, hij moet toch carrière maken, zeggen wij altijd. Dat is toch ja. altijd... Uh, oh, moet, zeker. Hij moet toch echt... Uh, wat is het idee op pad worden gestuurd? Het is uh, een week vol gebeurtenissen. Kan je zoiets noemen wat je bij is gebleven? Wat mij bij is gebleven is het één grote brei. Het is een behoorlijke brei, ja? brei, inderdaad. Druk, druk, druk, druk. Wat mij bij is gebleven was ja? dus wel. Ik ben naar de tentoonstelling geweest van Leonardo da Vinci in uh, ja? het Teilemuseum. Oh en? Nou ja, je had de avondmaal heel groot hangen aan de ene kant zoals hij er nu uitziet in het Echt op die muur... ...en aan de andere kant zoals hij dan zou zijn als hij net geschilderd was. En dat vond ik wel mooi. Ja. Maar uh, dat was relatief druk. En ik had zelf van, oké, okay, nou Maar is ja. het echt nodig om van tevoren te bespreken? Want het zeiden ze al, ja, als kom je er niet in. Je, de nou, man je moet lang je van van bij de deur al laten afstempelen en zo. Maar ik vond het niet zo druk. Dat ik, ik had wel het idee van, nou... Is het nou nou echt ook echt de moeite waard van? of is het helemaal over het paard getild? Oh, ik zie een twijfel. Ik zie een twijfel, ja. Ik, twijfel, ja. Ja. ik, voel, ik voel hem ook. Ja. We waren redelijk snel weer te weg. Want de rest van het museum, ik was daar een jaar geleden geweest. Yeah. Dus dat kende ik eigenlijk al. Dus dan is het alleen die ene zaal. Ja, ja dan kom je erin. Ik Ja, nog van die kleine portretjes. En yeah. dan hing een modalisatje. En dan zijn en de helft dan het skelet en zo. Yeah. En denk ik van ja, ja oké, okay, leuk. Maar uh, nee, oh, ik, het heeft nee. mij niet echt verder gebracht in mijn. Uh, in jouw denken over. Ja, nee. Nee. nee. nee. dat is leuk. Allemaal tekening van, uh, van rare mannen. Obscure mannen. Die vooral tekenden, geloof ik. Ja. Maar daar blijft het Ja, dat ook van bij. al die gezichtsuitdrukkingen. Ook in dat mannen met een. Uh, uh, uh, rare verminkingen en zo. Oh, dus ik ja. denk van, liep die daar of verzonnen die dat nou? Ik weet het niet. Echt. Uh, ja, Wegenwoordig zou je er opgepakt voor worden? Ja. Als, je dat, zeg maar, als je die mensen zou hebben getekend... of je gaat stiekem fotograferen? Ja, dat kan niet. Maar nee. nu is het kunst in één keer. Maar ik moet wel zeggen, als jij dus een kaart hebt bij de bank Loterij, zo'n VIP-kaart, dan kan yeah. je dus via internet... Kan je gratis entree krijgen en dan kan je ook gelijk naar de... Uh, naar het Frans Halsmuseum. Oké. Okay. Maar dat hebben wij ook niet gedaan. Het was veel te lekker weer. We zijn heerlijk op het terrasje gezeten. Ja, zeg, kom op. Heb. Als je dan met cultuur bezig bent, moet je ook het net eens pakken. En je denkt van, nou, het mooie weer leidt me toch af. Kost miljoenen, hè, zoiets, op een museum. En dan ja? word je door een klein dingetje van het weer word je afgeleid. En dan ga je zo'n heel ander pad op, dus. Ja, ja. ja. Sorry. Ja, ik, vind dat altijd, ik zeg met mijn kinderen ook altijd: die hebben niks met het museum. En die zeggen, eigenlijk moeten we er een keer heen. Ja. Ik zeg het grappig, we gaan ze nu een museum helemaal verbouwen. Dat gaat echt miljoenen kosten. En wij gaan erheen. We lopen er een half uurtje erheen. Ja, best leuk. zo koffie doen? Gaan ja. we? Ja. <laughs> Gaan we. we. <laughs> ja. Daar zijn ze een jaar lang voor bezig geweest. Maar, zoals voor kinderen, de naturalis in Nemo en dat soort uh, musea. Ja, oké. Okay. Dat zijn leuk. En ook dat, maar dat uh, zijn de goedkoopste oud... museums die er zijn, ja, volgens mij. Ja, een museum in Leiden. Ja. Dat vind ik ook erg leuk. Echt, ik weet nog wel dat ik naar Nemo ging, geloof ik. Ja, Nemo. Daar bij het ei. En het leukste van het hele museum was. eigenlijk die grote bellenblasen. Zeep, een zeepbel, ja. Echt, daar we weg urenlang na. Urenlang. Maar we hebben een half uurtje gestaan. Ja. Ik denk, wat kost dit nou? Niks. We kijken of we plezier hebben. Gewakke lucht. Ja, je kan gewoon wat vertellen over zeepsop en zo. Zegt, oh, wat interessant. Dat gaan we thuis ook doen. Ik zeg, nou, ik dacht dat niet. Alles om de zeepsop. Gaan we echt niet doen. Ja, nou, ja. Nou, goed. Het is moeilijk om kinderen te motiveren voor een museum. Althans, dat is mijn ervaring. Hoor. Misschien heb je thuis een andere ervaring. Dat zou kunnen. Oh, kijk. Richard Ashcroft van The Wurf heeft een nieuwe CD uit: Natural Rebel. Waarschijnlijk. Surprise. Dus erde uit. Natural rebel klinkt niet heel opstandig, maar, oh, mij is het wel een opstandig mannetje? Grappig is juist van de Verve natuurlijk. En eh, het, altijd als ik aan de Verve denk, dan denk ik aan die clip dat hij over straat loopt. Bitter sweet is dat volgens mij. Symphony, ja, sym ja. en, en dan Symphony? Symphony, ja. Uh, dat hij ah. over straat loopt en dat hij uiteindelijk dan iemand... Uh, zeg, behalve om verloopt. Ik denk, nou, als dat het rebels uh, is in hem, dan nou, hoe, hoe. valt het toch wel mee, eigenlijk. Maar een, ik uh... kan ook... Dat hij dat dat ook van die worstenbroodjes schoenen aan had. Die Adam oh. en Eva schoenen, weet je. Die had ik in de jaren zeventig ook. Oh, die waren lelijk. goed ja, van die roetschoenen, ja. ja. Die echt lang... Ja, echt... de achterkant was lager dan de voorkant. ja het was een langwerpig worstje waar je je voeten in stak dan. Ja, ja, ja. ja, ja. Ontzettend lelijk. Maar goed, het was, uh, toen, in de jaren negentig, was dat helemaal hip om dat weer even terug te halen. Goed, dit was zijn laatste plaat. Nou ja, zijn nieuwste plaat. Surprise by the Joy. Overmand door vrolijkheid. Dat kan je zomaar één keer gebeurt Je denkt, ben ik in één keer zo blij? Ja, en ik heb het met cliënten ook heel vaak. En als een cliënt heel blij is, dan denk ik van, ja, het kan niet lang duren. Naar blijheid komt weer vaak iets anders. Naar regen komt zonneschijn ook niets anders andersom. Ja. ja, nu zijn wij andersom. Ja, het moet af te regenen. Vandaag in de Telegraaf te lezen. Amper controle bij Zwendel. Het schijnt dat 20 tot 30 procent van onze Nederturken... die een uitkering genieten, dus die geen werk hebben... dat die een huis hebben in Turkije en dat ja. niet opgeven... En dat daar allemaal geld in sluist. En ze vinden dat ze daar naar onderzoek moeten plegen. En gemeentes doen dat niet. Af en toe doen ze dat. Maar heel vaak doen ze dat niet. Het kost heel veel moeite. Soms echt duizend euro's om dat te onderzoeken. Ze moeten echt tips krijgen. En dan hebben ze vaak wel beet. En uiteindelijk dan... Euh, nou ja, dan kunnen ze uiteindelijk boete opleggen. En ze kunnen ook de, de uitkering gewoon af, euh, afpakken. En dat hebben ze ook in een paar gevallen hebben ze dat gedaan. Alleen ze zouden dat meer moeten doen. Nou, dat is wel een idee. Dus gaan 8000 tot 12.000 Nederlanders Turk hebben dus een illegale woning in Turkije. Dus okay. dan dat ja, maar als dat nou. Hoe gaan ze dan niet daar wonen? Nou ja, dat is ook een beetje de vraag. Weer, maar hoop je. Maar daar kan je misschien ook heel gauw een hut kopen. Ja. Ik denk, is dat dan... Voor weinig. Is dat dan verboden dan? Ik bedoel, je levert van een uitkering weinig. En dan stuur je af en toe een tientje op voor de huur daar. Of voor de hypotheek die je daar hebt. Of je betaalt hem in één keer af, want het is niet veel. Ja, het is moeilijk. Maar goed, het is niet helemaal de bedoeling dat je je geld daar uitgeeft natuurlijk. De uitkering dat je het hier had gegeven, Dat is goed voor de economie hier. Ja, nou, dat is ook ja. Nou goed, we zullen zien of ze dat toch op gaan pakken, de gemeentes. Maar ja, de gemeentes hebben al niet zoveel geld om mee te spelen. Dus om die nou echt dat tien ambtenaar naar Turkije laten sturen. Om dat te gaan on ja, ik wil dat onderzoeken. Ja, dat lijkt wel een leuke ja. kwestie voor jou. Ja, ambtenaar van gemeente Zandvoort-Haarlem gaat onderzoeken. Ja, waar, waar ze zijn, de ja. Snowdaards? De Snowdaards. Ah. oké, okay, wat heb je op gesnort? Nou ja, al? ik heb. Ge... Dat was laatst, voor de kust van Emuiden is er een. Gewoon een vindvis gezien. Oh. Dat het is pas de tweede keer deze eeuw dat een levende vindvis in de Noordzee is gespot. Hij zwom op 23 kilometer afstand van de kust. Yeah. En medewerkers van Eneco hebben het uh, dier gefilmd terwijl het zwom in de zee. En uh, hij was daar rond die, uh, rond die uh, uh, molens en zo, die windmolens en zo. Oh ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik vind het wel heel, heel, heel gaaf. Ja, ja. Maar ja, er is ook uh, vorige week een haai gevonden. Die ...aangemeerd was op het strand. Oh, well, zeg maar. nou, wordt het dan een keer een stuk spannender, zeg maar... Ja, maar, dat, maar die de zee was maar in twee te gaan, meter. Uh... Er was maar twee meter. Er altijd even een passend geluidje bij altijd. En dan oh. een gaat het gespot. Nog even, hebben we hebben ook nog een clown in Zandvoort. We zijn helemaal weer compleet. Ja. Uh, maar ze zeggen wel, hè... ...dat er wel dode vingvissen werden gezien... Yeah. ...maar die worden dan door de stroming meegenomen... ...of via aanvaringen met containerschepen... ...worden ze meegesleurd. Ik denk, oh... Het is oh. zo'n heel uh, groot stuk. Uh, dan denk je dat het een moeder is of zo? Dat is wel heel erg groot. Nee, ze worden meegesleurd, dus dan worden ze aangepakt. Oh, ze zijn al dan dood zitten dan zitten eigenlijk een beetje de want het zijn zulke enorme schepen. Ja, ja, ja. Dus ja. Een, uh, ja die vis die denkt ook niet: van God, komt er komt een muur aan of zo. Nee. Dus, uh, die, die zit hem nog in een soort. Uh, in een dode hoek van de. Uh, kan er niet uitkomen. Maar ja, die vis kan dus wel maximaal 27 meter lang worden. Hè? hè? Is het daardoor iets kleiner dan de blauwvindvis? Die, uh, die is de grootste dier op aarde. Okay. 27 meter, hè? Dat is is uh, ja. deze studio. Ja, het is, nou, misschien wel langer. Dus uh, is veel langer. Twee keer zo lang. Denk ik dat het 10 meter misschien of wel, deze studio. Ja. Ja, zo het. Nou, kan uh, je nagaan. Het zijn echt beesten, man. Ik zou wel schrikken als ik uh, daarnaast zwom in een. Uh. Dat kan heel zand voor twee jaar van eten, volgens mij. Ik denk het ook wel, ja. Nou, dat ah. is maar aanspoelen, ah. En ik hoorde vandaag op Radio, radio 1, Radio 1... Hoor ik dat ze gaan onderzoeken hoeveel geluid wij produceren onder water... en wat de, de vissen daar voor last van hebben... en of het daar leed door wordt... Daar leed ontstaat. ontstaat. Ja, nou, ik denk het wel. En, ja, nou ja, ik vind het één wel erg... Het is niet een beetje meer de neukerij. Dit is toch of het er even goed. Is. Daarna gaan we die vissen oppakken en gaan we ze opeten. Maar gaan we nu nog uitzoeken of we, of we ze niet uh, heel veel geluid uh, toegooien. Nou, dus, nou ja, ja. Maar ze gaan hè het doen... Het geluid uh, onder water gaat vijf keer sneller dan door de lucht. Dus ja, dat geeft dan toch wel een ander beeld. En af en toe krijg je dan nou ook het dat, dat Je denkt van, hé, wat... Een granaal maakt die zoveel lawaai? Ah, ja, die kan ook heel veel lawaai maken onder water. Oké, okay, ze hebben een EP'tje uit Nothing But Thieves. En het is hard, het is stevig, maar even lekker. Forever, ever and more. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Lived. You and me And our sweet memories They never seem to fade away Oh um. is dit zweervolle, eh? echt als pleister op de wond. na. Nothing but thieves. Wat een snoeiharde plaat, maar lekker. Forever and Evermore, de LP heet. What did you think when you made me this way? Ja, titels worden steeds langer. Want ja, je moet in weer een nieuwe titel bedenken. Oh, die titel bestaat al. Nou, da, dan plak ik er gewoon wat achteraan. Dan is ie wel nieuw. En daarachteraan dus Elfie Templeman. Echt jonge gast geworden uit UK, Engeland. Weet je, de, bij de brexit, dat het land wat binnenkort, binnenkort afduwen. Zeg maar, zoek het even uit. joh. Je bent lekker zelfstandig. Nou, zal je merken hoe moeilijk dat gaat. Lekker standelingen. Maar goed, in ieder geval, Like an Angel of Like an Animal is zijn nieuwste cd En Yellow Flowers is zijn nieuwe single. Ik vind hem wel... Eh... Ah! Ja, ik vind hem nou, zeg maar. Goed, het is de zaterdagmorgen. Straks alweer weer de Zandvoortse berichten. En het is vandaag eh, 20 oktober. Wij doen weer een stukje geschiedenis. Altijd leuk om even te kijken... Wat er allemaal gebeurt in de geschiedenis, of we daar iets van kunnen leren en zo. Vorige week hadden we toch over uh, het Andes, uh, het vliegtuigongeluk. Ik heb daar nog uh, dagenlang nog zitten lezen, want het is bizar gewoon dat mensen elkaar gaan opeten. Nou ja, als je niks anders hebt, dan moet je toch overleven. En afgelopen week weer natuurlijk uh, wat gedoe. Met in de bouwsector weer een parkeergarage wat ingestort is. Eerst waren ze natuurlijk in de uh, Vorm Veer, vlakbij Amsterdam. Dat was 18 september. En nu was het afgelopen, uh, was het in Eindhoven. Of een parkeerdek was gewoon uh, losgelaten. Een stort weer in, weer geen slachtoffers. Weer geen, dat klinkt Dat <lacht> klinkt dat je het dat jammer vindt. Ja, jammer, joh. Ah, ja, eh. net, net te laat. Geen sensatie, geen, echt. Nee. Jammer. Maar, ja, echt. Massa gewoon en ook goed. Maar het, het is wel bizar dat je denkt: hé, in korte tijd. Hoeveel, hoeveel parkeergarages zijn er onveilig? <lacht> ik, heb zoiets, ik ga hem echt nergens meer in een parkeergarage neerzetten. Ook al is dat zo ontzettend aantrekkelijk en goedkoop. Ik ga het niet doen. Ik ga wel op de fiets dat is eigenlijk het beste. Dat is ook het beste. Voor dat, jouzelf uh, ook. Ja, dat proberen we altijd te stimuleren. Alleen, het, het wel een tip. Als je in zandvoet op de fiets gaat, doe een helm op. Zo veel ja? ongelukken. En dan ook afgelopen he? week weer. Afgelopen week weer. Weer, weer een fietser die Sorry. tegen de vlakte is gegaan. Nou ja, we hebben het ook allemaal wel gevolgd over die fietsen die van, uh, ja, die van zijn fietsen af is geschoten. Door een of andere randebiel. Ik weet niet of het gevolgd hebt. Ja, ik heb gisteravond heb ik een... Uh... Jezus, echt. Een... Maar ik vond het wel leuk om te doen. Ik had het ja. als je dood was geweest of Ja, zo. maar ja. We, we wilden nog in het, of in het vliegtuig in het ziekenhuis nog even langskomen om het zwijgen op te leggen. Ja. Echt, die man, nou hij heeft wel tbs gekregen nu. Hoewel <Klacht> dat mocht de rechter eerst niet opleggen. Maar nu hebben ze de regels een beetje versoepeld En de rechter mag nu wel inschatten van hij moet gewoon tbs. Ja. Maar ik heb wel weer meelijden met die hulp, hulpverleners. die dan met zo'n rare gozer opgeschreven zitten. Ja, maar die hebben daarvoor geleerd, toch? Ja. Ja. Die gaan ja, hem ja, helemaal Zou jij je er je goed uh, mee om kunnen gaan als hulpverlener? Oh, dat weet ik niet. Je gaat een hele andere uh, relatie opbouwen, natuurlijk. Hè? Op een gegeven moment zie je hem weer aan slachtoffer. Want jij moet hem dus ja, eigenlijk weer op het goede pad krijgen. Ja, want jij houdt krijgen. Hem vast. Ja. Ja, ja, nou ja. jij moet hem weer op het juiste pad krijgen. Dus jij gaat niet kijken naar wat hij gedaan hebt, maar gewoon hoe kan jij hem weer gewoon. Nou nee, ja, moeilijke taak. Ik, ja, ik nou, weet het zeker. Het is, het is een moeilijke taak. Opmerkelijk nieuws. Het wordt ja, ingevoerd. Er is genoeg opmerkelijk is... nieuws ja. hoor. Ja. Want uh, het is gebleken, want je had het net over, uh, over bewegen en zo. Ja. Toch, hè? een beetje. Ja. Maar uh, ze zeggen dus inderdaad dat uh, in Zweden zeker dat er steeds meer mensen uh, rond de lunch aan het sporten zijn. Oh. En uh, groepslessen zijn volgeboekt. crosstrainers zijn bezet. En als zonnetje schijnt, word je buiten ingehaald door tientallen hardlopers. Maar er zijn echt steeds meer mensen die, die de dag dus door, door midden breken. Yeah. En uh, ja, het is goed voor de concentratie. Je moet wel bewust blijven eten dat je dan, dan niet achter je bureau je broodje op eet. Nee. Maar ja, mag je dan wel tijdens wandelingen in de pauze je brood opeten? eten? En dan nee, dat heb je ook geen concentratie. Nee, je moet dus in de kantine gaan zitten en dan pak je je telefoon en dan ga je... Dan zit je toch weer achter een schermpje een broodje op te eten. Ja, dat is wel een beetje lastig Ook hè? een beetje... Maar ja, gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die toch wel een douche hebben. Yeah. Maar ook bij de sportscholen kun je gewoon eventjes... Uh... Wat is, waar, waar gaan we heen, joh? Ja, Eerst even hardlopen, sporten. daarna even douchen. Even een broodje in een speciale kantine. krijg je nog een massage. Ja, hoe zit oh, het, yo? Ja, dat lijkt me heerlijk, ja. Nou ja, ik Zo. sport gelijk na het werk altijd. Oké. Okay. En dat is, uh, ja, dat is op zich wel lekker. En dan uh, ga je naar huis en dan heb je gedoucht en al... En dan ben je klaar voor de avond. Je kan meteen door. Maar je bent toch zo uh, uh, relaxed dat je dan... Daarna dan zit je voor de tv van... En dan, dan, dan val je, je in slaap. He. Dan val je en zo ja. om en dan... Ja, dan ja, ben je met, en dit is het gebeurd. Weer een vlek op de bank. Ja, Godverdomme, ik heb net een nieuwe bank. Weer zo'n kwelvlek. vlek. Want <laughs> ik heb ben Nee, dat heb ik al gelukkig niet. Dan nee? Daarom neem dan een af, afneembare bank. Afneembare bank. Dat is oh ja, beter. Heb je zo'n bank met zo'n plastic zak eromheen? Ja, altijd, ja. ja. Ik, ja ik... ik heb gewoon een slabbetje om. Ik je wel op de bank? Weet je, ik vind het, dat lijkt me zo gaaf om zo'n bank te hebben... die helemaal in het plastic is ingepakt. Heel af en toe zie je dat in films toch wel eens. Dat is dan zo'n bank die ze heel mooi leert. Nou, ze willen het plastic erom laten. Ja, we hadden het plastic eromheen? Wel doorzichtig, kan je het goed zien wat voor mooie bank het eigenlijk is. Ja, het zonde hè? Ja, zonde is dat. Goed, straks de Zandvoortse berichten mee. Eerst even obscure muziek van een Nederlandse band afgelopen week... waren ze bij de wereld door. En we speelde zo'n een leuke rukje. Monachia wat waar ook een paar mensen uit het buitenland komen. Het is een combinatie. Een Europese band, zoiets weet je wel. Een wereldband, dat vind ik het. Het is obscure. Is Er is een geluidje in. Monaki. En je hoorde hem eerder in de zaterdagmorgen. Het is er alweer tijd. Zandvoortse berichten. We hebben, het afgelopen week, een storm in een glas water. Erik de Vlieger had wat tweets geplaatst. Hij wilde weer een scoop hebben. Hij zegt van ja, de gemeente Amsterdam gaat 65 miljoen euro investeren in het circuitpark Zandvoort... En, uh, nou ja, goed. Uh, en daardoor zou het misschien toch door kunnen gaan. Nou, iedereen blij, dolblij. Oh, wat gaat gebeuren, allemaal? En later zei uh, Femke Halsema, de nieuwe burgemeester van Amsterdam, die zegt. Nou, ik helemaal nergens wat van, hoor. Onzin dood, ook. En ook de. Noem je dat, de directeur van het uh, circuit, die zei ook van, nou, ik ga hier niet op in. Dit is echt weer, dit is al onzin. Terwijl deze Erik de Vlieger wel meer tweets de wereld in heeft geslingerd. En die later bleken wel waar te zijn. Dus het zou nog zo, wat oh, maar, 65 miljoen Amsterdam pompen in het circuitpark. Waarom zou ze dat in godsnaam doen? Nou ja, het blijft nog in de lucht hangen. We zullen het zien. Of, het, uh, of zij het gaan bekostigen. Wat voor profijt hebben zij ervan, zeg maar, als die auto's hier gaan rijden? Ik bedoel, uh, ben ik allemaal nieuwsgierig. Uh. Goed, wat voor bericht hebben we dan weer uit Zandvoort? Ja, wat voor bericht hebben we? <coughs> in Nieuw-Noord, in Zandvoort, heeft dinsdagavond een beroving plaatsgevonden. Ja, Om tien uur werden twee jongens op brute wijze beroofd van hun eigendommen... waaronder een tas, pinpassen en identiteitskaarten. De politie heeft een uh, zoektocht gestart... en na enig speurwerk wisten agenten twee verdachten te achterhalen. Vind ik ook toch knap, hè? Het ja. treft twee jongens van 16 en 18. en Later die nacht zijn ze thuis bezocht, direct aangehouden en meegenomen voor verhoor. En mogelijk zijn de gestolen goederen achtergebleven in de omgeving van de Keizersstraat. Mocht u iets aantreffen, dan kunt u contact opnemen met de politie Zandvoort op 0900 8844. Okay. Het is toch wat, hè? Ja, het is nog wat, zeg. Wat nou zeg. Nou zeg. Goed, de weekmarkt uh, Nieuw Noord is, uh, is van start gegaan afgelopen dinsdag. Is het voor de eerste keer? Het is uh, Islam Shaban, heeft het ooit bedacht. Hij is van Tasty Corner. Hij kwam met het idee bij Gerard Kuipers. Die zegt: van, Nou, ja, misschien is er nog lekker kneuterig klein marktje op, uh, bij Nieuw Noord. Is niet helemaal geen slecht idee, weet je wel. En het dus is dat dan gerealiseerd. Er is van alles te krijgen: groente, fruit, viert meneer, zo'n Zo met die lucht erbij. Wat een Er is zelfs nog een kraan voor goede doelen. Dus uh, even een reclame-spot hier. Laat er eens even heen. Op dinsdag? Ja, op dinsdag. Ja, dan werk ik. Dat is een beetje van handen Het is een bekeerplaats bij het winkelcentrum. Dus een beetje waar het is in ieder geval. Oké. Okay. Oké, okay, ja. Weer iets met de brandwagen? Ja, dit is het oud nieuws, nieuws hè? He? Ja, oud nieuws, ja. ja. Nee, ik heb nog wel uh, een nieuwtje van, Nou, een nieuwtje. Ja? Van uh, als je nog uh, zin hebt om mee te doen ook. Want doe mee met de grote strandschoonmaak. Oh ja. Want het is volgende week, 25 oktober. En uh, hou je van een schoon en opgeruimd strand kan je inschrijven via www.zandvoort.nl en daar heb je een link naar, uh, om mee te doen. En het is een samenwerkingsverband tussen stichting Who Cares, Nuts. de Surfrider Foundation, Holland Coast, Kern Nederland en de gemeente Zandvoort in de Spaarlanden. Ik vind het wel een goede zaak en het schijnt hier staat ook aandacht te vragen voor het klimaat tijdens de eerste Nationale Klimaatdag. Dat is blijkbaar 25 oktober. Oké, okay, 25 oktober Ik het dus. apart, dat dat, en is, uh... Ik had gehoord dat er een soort wedstrijd aan vastgeknopt is... ...wie het meeste plastic hebt opgehaald. Die krijgt een date met Boy aan slot. En dan gaan ze met ga je zeg maar op het strand zeg maar een, een haringje happen op een plastic bordje. Oké, okay, ja. Zoals heb ik gehoord, ik weet niet of het waar is. Het. Lange rij afgelopen week, ja, afgelopen weekend. Strandgangers die wilden natuurlijk allemaal hier naartoe komen. Want ja, half oktober er nog steeds waanzinnig weer. Daar moeten we van genieten. Ja. Maar ja, ja, Structon, de NS, die hadden toch een onderhoud gepleegd, dus er waren geen treinen tussen Zandvoort en halen. Wat de fuck, man. Dus ja, uiteindelijk moesten ze allemaal met bussen. En het werd steeds drukker. En op de zeeweg waren ook heel veel auto's te vinden. Dus het duurde echt wel een uur voordat je een kleine stukje van Zandvoort naar Haalem had afgelegd. Dus het is leuk, hoor, om even naar Zandvoort te gaan. Maar de achtertuin is ook niet slecht, zeg ik dan. He? Nee, meneer. Maar ah, goed, dat gaan ze nu beter uh, organiseren. En ja, het was iets van 25 graden, dus ik loop dat je dan nog even, even die strand de dag wil meepakken. Ah, dat is echt verrukkelijk. Dat is echt verrukkelijk. Ja, vandaag en morgen heb je weer de halfjaarlijkse kledinginzameling van Sam's kledingactie voor mensen in nood. Yeah. Dus uh, ga zo even je kast nog in. En de inzameling vindt plaats in de Hal van huis in de duinen. En uh, dat, uh, je kan dus vandaag kan je tussen 10 en 12, dus, uh, als de sodomieter aan de gang, bij de Kerk En uh, kan, je, kan je ook, ook bij de Antoniuskerk in. Uh, en nee, je zei, aan de Sparrelijn kan je dus je spullen inleveren. Oké. Okay. Dus nou, ja. ja. Ze stoppen er ook dijken mee dicht. Als je echt mooi spullen hebt, kan je die beter naar een, een winkeltje brengen. Ze stoppen er ook dijken mee dicht? Ja. Wat, okay. Jij, je hebt ze even gemotiveerd nu. Ja. Maar <laughs> ja. Nou ja, weet je. Ze stoppen er ook gewoon in de grond. Oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, ja, het is even goed voor een goed doel als het in de dijken stoppen. Lichtjesavond staat weer in het voorschiet. Uh, algemene begraafplaats hier in de Zandvoort-uitvaart. Zandvoort, wat uh, Zandvoort, uh, uh, heeft het nog genaamd? Nee, maakt ook niet uit. 2 november is dat, is op vrijdagavond. Van 7 tot half negen is het sfeer van verlicht met allerlei lichtjes. Het is een tolle straat, 67. Uh, en het is, het is 100 jaar oud dit jaar. Dus dat gaan ze op die manier vieren. Oh, wat leuk. En de namen worden genoemd die het afgelopen jaar zijn... Uh, die van ons zijn heen gegaan. Op vrijdagavond, heden. Ja, vrijdagavond. En vorig jaar is het ook gedaan. Dat is toen heel erg goed bevallen. En uiteindelijk kan je daarna nog even een kaasje branden voor de overledenen. En ook nog even iets drinken en met elkaar erover praten. Ja, een soort rouwverwerking is dat is wel een hele goede zaak. In één kant voelt het een beetje goedkoop. Met z'n allen over het begraafdrag. Oh, is mooi hè, wat mooi. Spannend hè, een beetje Halloweenachtig. Daar lijkt het ook een beetje op. Dat kan je natuurlijk ook doen. Je kan gewoon daar een paar mensen laten schrikken. Oh, sorry. Ja. Dat heb ik niet Dit gezegd, dames heren. We knippen het eruit. Dit voelt een beetje als een, een, een clown die op straat gaat. Zo, zo voelt ja. het een beetje. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja, precies wel jammer. Nou, eerst even nog moppymuziek. Oh ja, deze band heet Barry. En uh, ze hebben een nieuwe CD die heet uh, Canyons. Selectie, aan platen komt voorbij. de gitaar. En nou daarna gewoon echt een beetje New Age-achtige muziek. Barry heet het. En natuurlijk, als je het hoort, turn the bead around. Het zit er ook een beetje ja, in. Ja, het zit er zeker in. Het zit er een beetje in. Alleen het lager tempo. Ik vind het leuk. Canyons. Je kan het niet verwachten. Onverwachte muziek. En soms dan weer een grote hitswoord, maar het kan soms zeggen een paar jaar duren dan. En nee, een paar maanden. Zonder gekheid. Goed, zo bij deze plaats. Het is de zaterdagmorgen, het is 20 oktober, straks een stukje geschiedenis. En vandaag staat in de krant de Jambo zwaait af. Dat is die gor gorilla van de apenhul. Die heeft daar eh, wat stukken weer, tien jaar, zeven jaar gewoond of zo. Hij heeft voor heel veel nazaten gezorgd. Maar nu is hij zijn bank op inteelt. En dan krijg je een agressieve apen van. Nou, dat hebben we eerder gezien. Ja. ja en Bokito was dat. Bokito was dat. Ja, dat is die. En uiteindelijk uh, gaan ze hem nu overzetten uh, uh, uh, naar de uh, Emiraten. Uh, ja, de Arabische Emiraten, daar gaat hij naartoe. Daar gaat hij voor na Satan zorgen. Maar hier uh, heeft hij afscheid genomen. Hij, hij kwam binnen als een broekje. Van zijn vrouwtjes? zijn vrouwtjes? Van zijn vrouwtjes? Van zijn vrouwtjes afscheid. Ja, van zijn afscheid. Uh, hij stelt niks in de gaten natuurlijk. In één keer wordt hij gewoon in een hok ge geleid. Wat de fuck zit ik nou? Ja, en dan je, in één keer zit je dus een heel anders sprekende apen. Weet je, ga je naar die <laughs> ja. Emiraten en denk je van... Hé, ik heb net deze taal onder de knie. Kom ik in een heel ander land. Nou, moet je weer overnieuw beginnen. Maar hij, begon, hij kwam dus uh, in de apel uh, terecht. Toen hij heel jong. En toen kon hij de groep helemaal niet leiden. Dat heeft hij allemaal ge geleerd. En, uh, nou is het echt een Casanova. Okay. En uh, hij werd uitgezwaaid door 800 fans die allemaal op de tribune kwamen kijken. Nou, echt okay. mooi dit. Ah, leuk. Ja, leuk. Zo'n aap. Jazeker. Ja, zeker. Nou, vertel. Ja, in uh, Groot-Brittannië is de vrouw op 100 jaar geleefd in het huwelijksbootje gestapt. Dus met de Britse Nora Witkins. Laat la, maar la, raden. De heer was wel een stuk jonger, zeker. 26 jaar jonger, dus oh, dat was valt was 74. Ja. Maar ze gingen al 30 jaar met elkaar. Maar moet je nagaan. Ja? Dus, uh, ze gingen 30 jaar samen, dus toen was de man 34. En toen was zij dus uh, 60. Oké. Okay. Ja. Hij had niet verwacht dat het zo lang zou duren, zeker? Nou, weet ik niet. Heeft hè, ze geld? Ik, ik denk dan, uh, aan het liedje inderdaad van... Van uh, Visser. Uh, zij was 40, hij was de helft. En ze kocht een knaap van een villa in Delft. Van haar geld. Dat is een heel leuk liedje. Okay. Ja, volgens de BBC duwde een bruidsjonker haar uh, rolstel door het gangpad. Yeah. En het nummer deze Queen werd gedraaid. Maar uh, de vrouw die uh, vertelde vorige maand in een interview... dat trouwen voorheen nooit te sprake was gekomen. En Malcolm, dat is de, de bruidegom... die sprak er nooit over. De, ik ging hem ook niet in huwelijk vragen. Maar ja, de okay. huwelijksvoltrekking nam uh, ongeveer een half uur in beslag. Waar 30 vrienden en familieleden... De bruid uh, is dolgelukkig. Ik kan me voorstellen. <laughs> Het is echt fantastisch om een bruid te zijn. De vrouw die al twee keer eerder was getrouwd. Nee, hey, honderd jaar. Waarom? Maar ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, ja. ja. Ze had toch een worden nodig? Nou, die heeft zo goed een haak geslagen. Iedere vrouw wil trouwen, hè? Ja. Maar ja, de, ik, wel, de, dus die man is gewoon 34. Die, nee, 30 jaar geleden. 74. 44. Ja. Toen was zij uh, ze, uh, 70. Ja. Dat vind ik toch wel een groot verschil op die leeftijd, weet je wel? Ja, het is wel. Ja, dat hoort toch anders om te zijn. Zeg. moet ze wel heel leuk zijn, ja. denk ik. Dat ik zal ze een hele leuke vrouw zijn. Ik weet niet gisteren toevallig uh, de tv-show gezien met Ivania. Nee. Er zat de Alec Boldwin in. En hij, is de, de, hij doet de persiflaasje van, van, van Trump. Van ook, Trump ja, ja oh, leuk. Oh, die ga ik even terug. Die, uh, die, die was wel grappig, want die heeft ook een veel jongere vrouw. En Hij liep over de catwalk. Althans, over een, ja, een of andere uitreiking van een. Weet ik weet niet of was bij een of andere prijs Toen liep hij daarover, die rode loper. Had hij een tas bij zich? Gast, zegt een in interview, ga je of zo? Waar heb je die tas bij me? Dan begon hij een heel moeilijk verhaal te zeggen. Ja, ik moet wat spullen meenemen. En toen kwam zijn vrouw teruglopen, die echt wel voor een 20 jaar of 30 jaar jonger is. Hij is 60, geloof ik. En de, die zegt van, doe het zo moeilijk. Het is 2018. We hebben een jong kind van een paar maanden. Er zit gewoon een, er zit een borstvoeding in. Kom, en nou doorlopen. Ja, en door. En, en door. Ik <laughs> vond ik op zelf heel nuchter. Ik ja. kijk zo, de kamer en die zei van... Ja, waarvoor doe ik ook moeilijk eigenlijk. Ja, ja. Ja, 60 jarig weet je toch in een generatiekloof. Dat ging, vroeger ging dat anders. Ja, Natuurlijk, kan vroeger Marisa was het allemaal heel geheim. Precies, ja, dat doe je... Maar deze vrouw die ons was, die was dus een voormalige schoolkok in. Dus misschien okay. was hij wel student op haar school of zo, weet je. Dat oh zij, ja. Dat ja. Zoiets zou best punt hebben, of leraar. Hij moest eerst wachten tot zij met pensioen ging, Tom Pasconi. Uh, ja, ik denk het ja. Anders so werd hij ontslagen of zo. Ja. <laughs> we maken er, we maken er een mooi verhaal van. De Wolf is een Nederlandse band. Uh, laten we maar eens even iets draaien van de Wolf. Yeah. <laughs> Double Crossing Man. We We zijn nog wat ouder. We zijn alweer 4, 5 jaar bezig. 10 jaar, ik weet het niet meer. Je hebt ze gezien in Alkmaar. De dak ging eraf. Double Crossing Man van de CD Trust hier in de zaterdagmorgen Die stoelbak leeft. Het is 20 minuten voor. Nee, wacht, oh, We gaan sneller. Het is alweer 30 minuten voor 9. Ja. Precies, om even te laten zien dat het live is. Geen idee wat voor weer het wordt, maar het schijnt morgen echt tropisch te worden. Dus ik hoop dat de NS en Structon de geval niet aan het spoor gaan knutsen. Want dat was natuurlijk afgelopen week wel een beetje een dompertje. Daar heel veel mensen zoiets van: nou, dan gaan we voorlopig niet meer naar Zandvoort. Dan gaan we wel iets anders doen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Hè? Nou, je moet gewoon de trein in de gaten houden. Dat is er ruim van tevoren aangekondigd. Nou ja, mijn mijn oh ja. vrouw en mijn dochter gaan vandaag naar Marokko. Ge oh, leuk. Geen idee wat ze daar moeten doen. Hoor. Maar goed, het schijnt zo. Misschien nou, de Koningssteden. Ze, misschien hebben ze daar ook een huisje of zo. Dat zou kunnen. Maar in ieder geval gaan ze daar naartoe. En toen uh, waren ze ook. Gaan we gaan wel met de trein. Als moet je zo nodig geen weer rijden met de auto. En toen kwamen ze dachten. Oh, we moeten met de bus. Ja, misschien toch werkzaamheden. Nou, dan gaan we dan toch weer met de auto. Want met de bus was het ruim een uur. Dus dan ga jij ze brengen. Dan ga ik ze dan toch maar wegbrengen dan. Dat is dan toch even handiger. Maar je denkt, ja. Leuk, hoe laat vliegen ze? Uh, ik denk, ja, pas een uur of zes of zo, geloof ik. Maar ja, je moet 24, uur, 24 uur van tevoren aanwezig ja, zijn. Dat ja, dat er een uh, vertraging ja, ze moeten toch ook helemaal doorgelicht worden, kijken of ze niet iets bij zich hebben. Nou, dat wordt nog een heel klusje, zeg maar. Want mijn, va of mijn, mijn vader, mijn, mijn dochter en mijn vrouw die hebben altijd van alles mee natuurlijk, hè. Want als er twee vrouwen op, op uh, vakantie gaan, dan moet het er natuurlijk wel allemaal heel goed uitzien. En ja. mijn vrouw wil niet onderdoen voor mijn dochter, dus die neemt er extra spullen nog maar, mee. Maar zijn zijn een concurrentiestrijd? Eh, uh, nou ja, soms dan. Uh, is, ja, staan ze wel voor de spiegel. Van, ja, jeetje, Er is toch wel heel veel leeftijdsverschil. Ja, nou had je er aan kinderen moeten beginnen, hè. Pasel kwam iemand tegen. Die was op de 19e aan, aan, aan kinderen begonnen. Of nou ja, overvallen door het, het door feit dat, zwangerschap door een zwangerschap. Hè? Maar ja, nu is dat natuurlijk wel mooi achteraf. Het scheelt maar 19 jaar dan, hè? Sch scheelt je vrouw maar 19 jaar met je dochter? Nee, nee, nee. Nee. Maar goed, diegene die ik pas al even sprak. Nee, ik zou 36 jaar dat ze pas de okay. dochter gekregen. Goed, nou, even zover persoonl persoonlijke dingen. Die ja, persoonlijke dingen? Persoonlijke. Ja, Moet je ermee? Nou ja, ik heb nog wel een leuke berichtje hoor. Ja, ja hoor, vertel. Dat uh, de 57-jarige Lionne Zegers uit Breda... is de eerste persoon in Nederland... die een paspoort zonder geslachtaanduiding heeft ontvangen. Ja, ik zag haar op het In het nieuwsgier. persoonsbewijs staat het geslacht bij het geslacht een X. Zegers, die zich als persoon man nog vrouw voelt... van een rechtszaak aan voor een genderneutraal paspoort. En de rechter gaf de 50-jarige <laughs> Dan wordt dus ook echt helemaal niet... Niet Want, gezegd nog? Nee, maar die gaf zich ook bij mij gelijk. En ja. daarom hoeft Segus niet langer als vrouw geregistreerd te staan. Nee. Dus het is een man-vrouw. Ja, ja. ja. De belangorganisaties van de LHBT'ers. Dat is lesbisch, homo, ja, biseksueel. en transgender. Transgenders. Komt, kom vast wel met Het is een persoonlijke overwinning van Lyonne. Al dus de Nederlandse organisatie voor seksdiversiteit. Ze dus hebben allemaal van die rare ja. naam. Het ja, dus. de Transgender Network Nederland en C.O.C. Nederland... die zijn echt erg De Nederland ook. Ja. Ja. Nee, ja, het, is, als, ja, het deed even een beschrijving van dat ze vroeger een heel klein ding had... en toen was het niet helemaal duidelijk... en uiteindelijk heeft ze maar gekozen voor... Uh, nou, een vrouw dan. En dan, zijn ze het best wel, dan beschrijven ze dat ook een beetje. Ik denk, nou, dat hoeft nou niet. Maar, maar was ze nou eigenlijk toch een jongen dan? Was ze een, was een jongen met een heel, nou, heel kleintje. Een micro-bedis. Uh, ja, en uiteindelijk, nou ja, toen eerst maar een jongen en toen later toch een vrouw. En toen dacht ze, van, nou ja, eigenlijk weet ik het ook niet. Maar dat, dat, dat, maakt ik dat uit, ik ben gewoon zoals ik ben. Dus ik word... Uh, maar gender ja, het is ex. wel op het moment dus dat je... Uh, je wilt dan misschien wel weten of je nou wel of niet kinderen kan krijgen. Of dat je ze kan, uh, dat je vrouwen kan bevruchten. Dat je, dat je, ja, ja, dan wil je toch wel weten hoe het in elkaar zit in je lichaam. Maar ja, uh, uh, wij willen makkelijk praten, hè? Ik bedoel, wij, wij zijn gewoon uh, oké okay met uh, hoe we zijn, denk ik. Ja, het is wel grappig als je het zo bekijkt. Je denkt van ja, het enige moment, dan, dan zou je het moeten weten eigenlijk. Ja, je van ja, wel, als jij denkt van God, Als ik wil paren. Ik voel me vrouw en uh, ik wil graag zanger worden. En dan blijkt het van nee, je bent eigenlijk man. Oh, nou ja, dan moet je iemand vinden die met jou samen uh, een kindje wil maken. Maar het is dan, lastig. Het kan je lastig. ook wel weten, valt ze op mannen of vrouw? Of gaat ze, wacht ze gewoon af tot ze overvalt? Dan word je, oh, ik val toch op een man. Dan valt ik val toch op een vrouw. Ze dus ja, ja, het kan ze toch ze op houdt op de mensheid. Ja, het, ja. Ja, het houdt, ik heb ooit een. Een stagiaire, of een stagebegeleidster gehad en die viel het gewoon op, hem. op de mens, zegt ze. Ik kijk wel wie me boeit. Ja, ja, dat is dat soms een man, zo. En soms een vrouw. Ik vind het wel heel mooi gegeven trouwens. Kan ja. ik wel waarderen. Gewoon. Het is, er zaten er mooie in. Yeah. En uh, wij hebben al leuke muziek voor u uitgekozen. De 1975's uh, s daar zou hij heet de Band. Hebben we ooit één hit gehad. Ik probeer me te achterhalen wat het ook al is maar dat doe ik er zo wel even. Dat vertel ik je zo wel even. Dat, ja, zoals ik me te veel onthouden en dit is weer zo'n leuk plaatje wat ze uitgebracht hebben. A Brief Inquiry into uh, Online Relationships. What the fuck? Ja, ik zei al, de titels worden steeds langer van cd's. Omdat alles al bezet is, denk ik. It's nothing like this. Everybody ran into some complications. En een brief inquiry into online relationships, heet het z'n En het heet uh, It's Nothing Like This. En het, het, het, ik toch een beetje denken, all I do zit erin een beetje. En dan denk ik, all I do is thinking about... Waar was dat ook alweer van? All I oh, yeah. Nou, het lijkt er niet echt op er zijn van die stukjes tekst die in je hoofd blijven hangen. En dan denk je bij zo'n lijkt het op elkaar. Dat is het niet. Ja, Stefkie Mirakel, zoals Rob Stennis altijd zei vroeger... Leuke plaatje, hoor je hier voorbij komen. Het is vijf minuten voor negen. Vandaag Mark is nog ziek, ligt er nog in de feutushouding in bed. Ja, zwaar heeft hij het. En het is gewoon uh, jammer dat hij er niet... Ja, ja, ja. Ja, het, is, uh, het is volstrekt onjuist. Dat hij er niet bij is en dan willen wij ook met z'n allen zingen. Waar ben jij nou? Ja, waar ben je nou? <laughs> ik mis jou. Ja, ik mis je gewoon heel Hij kan ook echt niet zingen, hè? nee. Jezus, wat afschuwelijk. Had je dit even beter moeten oefenen, man? Ja, het is oud nieuws. Het was nog vorige week natuurlijk niet Bouwman. Maar ik vond het ook grappige televisie. Dat is zo, zo kneuterig. Sommige dingen zijn in Nederland zo strak. En dan komt zoiets erbij. Je denkt dat is wel door de keuringen gekomen of zo op een of andere manier. Heel ja, raar. Ik, vind het, uh, nee. ik nee, vind het helemaal niks. Het is uh, heel apart. Ik was, gisteren was ik naar het gesprek met de minister-president aan het kijken. Ik weet niet of je dat wel eens kijkt. Op vrijdagavond is het altijd. Ja, nou, heb... Eén vandaag is dat. Ja. En uh, het was nou die minister van Zorg en Welzijn. Uh, die met die hele mooie schoenen. Giet zijn zijn naam altijd. Hey, ik, ik in het begin je. werd hij altijd lastig gevallen van... oh, wat voor mooie schoenen heb je nou weer aan. Hij zegt, van, hou eens op. Dus, ik trek gewoon mijn schoenen aan. Ik heb is het een zorgdrager? Schoen... Uh, nee, niet zorgdrager. Nee, nee. Het, is, het is een man. En hij heeft uh, altijd van een heel aparte schoenen aan. Maar goed, daar is nu bij uh, uh, een gesprek met, minister, uh, met de minister-president. Ja. En ik, ik had het nooit gerealiseerd, maar wat was nou de zorg per jaar? 85 miljard. Heel veel, heel veel. Echt zoveel. En dit jaar wordt er dan 17 miljard extra uitgegeven... En dan hebben we het over 3 miljard van die dividendbelastingtoestanden. Hij zegt, dat is drie weken zorg. Waar hebben we het over? Ik schrok echt in. Wat een bedrage. En de discussie is nu een beetje gestart over het feit van... Ja, we komen toch tegen het plafond. Af en toe krijg je van die schijnende uh, situatie van, weet je al... Uh, kind ziek heeft een of andere speciale ziekte. Moet een speciaal medicijn voorkomen. Dat kost een ton per jaar. Daar is dan geen ruimte voor. Dat is toch belachelijk, roepen dan de media. En nu zijn echt bepaalde mensen. Ja, dat is gewoon een plafond. we kunnen niet uitblijven geven. Het, het, ik bedoel, het gaat dan om één persoon. Dus ja, dat, dat kan dan niet eigenlijk. Nee, dus, nee, nee. Als ze we, als we, zeggen, nu zijn we die stappen maken. Dus nu gaan Steeds ook oudere mensen gesprekken krijgen. Ja, uh, mevrouw, ik bent 85. Die nieuwe heup is best leuk hoor. Maar wat betekent u eigenlijk nog voor de maatschappij? Doet u nog iets of zo? Ja, wat, wat, wat doet u hier eigenlijk? Ja, wat, het, kan u nog zeg maar, geld opleveren of gaat u alleen maar geld kosten? Weet je? Geeft, geeft u nog iets terug? Uit u vrijwilligerswerk? Even een intake. En dan pas kunnen we beslissen of we toch die stap gaan maken met die nieuwe heup. Ik weet niet, we zijn dat pad nu wel opgelopen. Ja, ben nu ja. wel aan het kijken. Is dat Hugo de, de jongen? jongen? Ja, Hugo de Jonge, dat is hem. ja wel En zijn die mooie sport. schoenen. En die mooie schoenen. Maar goed, hou op over die PWS, schoenen. PWS. Ja. Hij uh, had ze onder de... Onder de ah, dingen staan nu. Ja. Onder de tafel. Dus, ja, heel keurig. heel keurig 85 miljard voor de zorg, hè. Dat ik een wel vind, hoog geld. Ik vind hoog. En dan gaan ze 3 miljard van de dividendbelasting... en die gaan ze lekker houden voor het zakenleven. Dus ik, ja. Ah, ja. ja. Dat vind ik ook weer een gezeur ook, hè. Wat ik bedoel, dan, dan uh, de oppositie denkt van... jezus, dat geld moet toch naar de zorg? Nou, volgens mij gaat er al 70 miljard naar de zorg nu. Er is al 85, gaat er dan de zorg. Misschien naar onderwijzers, dat zou kunnen. Maar het is toch ook goed voor het bedrijfsleven? Daar wordt ook geld verdiend. Ja, dat is wel waar. Ja. Maar er zijn er gewoon zoveel mensen... zeker voor de, voor de mensen die de zorg nodig hebben voor hun kinderen... en dat soort dingen, dat, wat allemaal zo lastig is. Ja. Ga, ga daar eens iets mee doen. En, en het onderwijs toch in, uh, toch het onderwijs. Maar ja, uh, ja, ik denk al, de maatschappij moet draaiend worden gehouden. En dat, het bedrijf, bedrijf is daar toch een heel ja, belangrijk iets Ja, in. dat is wel dat waar. Is, dus dat denk we... ik van, ik vind het voor de oppositie makkelijk om daar dan weer mee te gaan slaan met die stok. Ja, toch belachelijk dat het geld daar weer naartoe gaat. Ja. Het was natuurlijk ook verbazingwekkend geweest. Hadden ze hadden gezegd van, nou, we zijn hier hartstikke blij mee. Ja, ja. zonder bedrijfsleven geen maatschappij. Hè? Want zo is het wel inderdaad. Ja, zo is het wel. Je moet zorgen dat uh, het voer overal komt. En dat het onderwijs gebeurt. En, ja, uh, meer banen. Er worden, dus, uh, dat gezorgd uh, worden. Nou, we gaan op naar het nieuws. En straks naar het nieuws hebben wij een stukje geschiedenis. Het is 20 oktober. Er zijn een aantal dingen gebeurd die wij denken... toch wel even moeten uitleggen. Dus spreek je zo. Hoi.